Dorien Bouwman met het NOS-journaal. Israël, de Verenigde Staten en een nieuwe internationale stichting... zijn dichtbij een akkoord over het hervatten van noodhulp aan Gaza. Dat meldt een Amerikaanse nieuwssite. De bedoeling is dat er plekken in Gaza komen... waar Palestijnse burgers één keer per week een hulppakket krijgen. De nieuwe stichting die betrokken is... zal geleid gaan worden door humanitaire organisaties... De belangrijkste voorwaarde van Israël is dat hulpgoederen niet in handen vallen van Hamas. De man die donderdag in Rijswijk werd doodgeschoten op een terras... deed eerder aangifte omdat hij zei dat hij werd bedreigd. Dat bevestigt het Openbaar Ministerie. Het OM zegt dat er te weinig aanknopingspunten waren voor verder onderzoek. De advocaat van de Turkse man zei in een recente juridische procedure... dat de man gevaar liep omdat hij banden zou hebben met de Gulen-beweging. Gisteren bleek dat de Turkse OM hem verdacht van een dubbele moord, drie jaar geleden. De Amerikaanse strijdkrachten houden op 14 juni een militaire parade. Officieel is dat om te vieren dat de strijdkrachten 250 jaar bestaan. Maar het is dan ook de verjaardag van de Amerikaanse president Trump. Hij had al eerder eens gezegd dat hij zo'n parade wilde. In plannen die persbureau EP en handen heeft... staat dat 6600 militairen een paar kilometer zullen marcheren... naar het capitool en het Witte Huis. Ook doen er onder meer tanks en helikopters mee. De veertien bevrijdingsfestivals krijgen voortaan structureel subsidie. Staatssecretaris Karremans haalt het geld uit het budget... voor het levend houden van de herinneringen aan de Tweede Wereldoorlog... en de jodenvernietiging. De 5 mei-festivals hadden geklaagd dat ze zonder structureel geld niet overeind konden blijven. Het weer, vandaag een mix van zon en wolkenvelden. Het blijft droog, alleen in Limburg komen later vandaag wel buien voor. Het wordt 15 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg.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 Zandvoort. Ook geopend op zaterdag. Zin in Zandvoort. Zandvoort yeah. is. Zin in ZFM. ZFM. Met nu. Toebak ja, leeft. Niemand zit erop te wachten. Jawel of wij wel. We zijn er altijd lekker mee bezig. Toebak leeft op de radio 25 op aanstaan. En we kijken naar de wereld. En ik zag. Even een muziekje. Ja. We zijn vandaag weer helemaal compleet. Heel fijn. Nou, Hoera. Ja. Trek je kop ervan maar even over je hoofd heen. <laughs> Ik moet even, even wennen hoe dat ook alweer moet. Ja, het is zo lang geleden dat je nou. hier gezeten hebt volgens mij. Nou, nou goed, het is een, ja, een week vol gebeurtenissen. We gaan beginnen. Ja, zeker. En we kijken er allemaal weer naar natuurlijk, wat er allemaal gebeurd is. En ja, een van die dingen die ons wel bij is gebleven... ja, dat was natuurlijk ook wel bizar. Nog altijd is er niemand opgepakt na de rellen van gisteren in Scheveningen. Ja, ja dat gebeurde natuurlijk op donderdagavond. Ik had even een uh, avond geen nieuws gehoord. En ik zat gisteravond even te kijken wat is er allemaal aan de hand. Joh, wat is er allemaal donderdagavond gebeurd? Honderden jongeren gisteravond in Scheveningen. Het is warm en druk op het strand. Vol met toeristen en gezinnen. Via sociale media zou een oproep rondgaan om te komen vechten. Agenten grijpen in, daarop keren de jongeren zich tegen de politie en gooien met stenen, glas en fietsen. Ja, zeker, daar moesten ook omstandig iets over zeggen. Nou, het was net Amerika. Nou, het hoort weer normaal. Zo slecht is het ook weer niet in Amerika. Maar goed, uiteindelijk werd het gisteren bij, met het ogenmorgen even toegelicht door een, een noem ik het, weer een hulpverlener. Nee, een, een jongerenwerker, die, die had een aantal mensen gesproken die zeiden, nee, we zouden, ze zouden met z'n allen gaan dansen. Dat is een heel andere vraag. Oh, dat is een heel aparte ja. dans. Ze hadden van die grote boombox meegenomen. Nou, ja. dat geeft wel heel veel oorlog, zeg ik altijd, als je die dingen aangaat. Mijn God, wat een geluid komt eruit! En daar zijn ze aan dansen geweest. Dat was heel leuk. En toen uitellen kwamen toch wel even heel veel mensen op af. En toen kwam de politie en die ging met paarden heen en weer rijden. Dat heeft wel onrustig. Dus nou, hij wilde niet helemaal de politie de schuld geven. Maar het zat toch wel een ondertoontje in dat van, ja, de politie had het eigenlijk niet helemaal goed ingegrepen. En toen moest er worden opgetreden en toen is er ook helemaal niemand opgepakt. Nu gewoon. is het ook nog zo dat er geen aanhoudingen zijn gedaan. Waarom nee. niet? Toen lag echt de focus op het herstellen van de openbare orde en een veilige omgeving creëren voor alle omstanders en mijn collega's. precies daar ging het allemaal even belangrijk over. En het, elk ging, televisie, televisieprogramma ging... Het, het erover natuurlijk, in ieder geval nog belachelijker dan de ander. Echt schandalig, de doodstraf moest worden ingevoerd. Nou weet ik van allemaal. Maar goed, er is verder allemaal niks gebeurd. Maar ze gaan alle beelden terugkijken, dus worden mensen achteraf nog opgepakt, denk ik. Oh. Dus nou, is het een dansfeestje wat uit de hand is gelopen? Of is het echt afgesproken? Om daar te vechten. Ja. Op Scheveningen, mm. dat is even de vraag. Ja, nou. Nou, het was, het was, dat was me dood. toch weer wel. No, no, no, no, no, no. no, no. Nou, nou, nou. Nou, goed, de horrika ondernemers zijn ja. er niet blij mee, natuurlijk. dat snap je. Nou goed, fijn dat het uh, team weer compleet is. Ja, ja, ja. ik ja, ben ja, ook nou wel heel erg blij. blij. Ja. En wat ik als nieuws had, ook, dat ik vond van. Uh, die, uh, dat die Gerard Joling dat die zoveel uh, toneel krijgt voor zijn plastische operatie. Heb ja. Ja. je gisteravond gezien? Ah, nee, ik heb het gisteravond oh. niet gezien. Ja. 65. Jij volgt het, ja. hè? Ja. Dat was de laatste aflevering. Ja, dat was de laatste aflevering. Ik uh, weet het... niet of hij nog fietst, maar lichtdrager hoeft je niet. Hij <laughs> alleen maar even te lachen. En dat doet hij heel vaak. dus is altijd zichtbaar, die man. Ja, ja. Ja, echt nou, goed. het is geluk. Ja. Het is, is gelukt, maar geluk. ik vind het net liberatje. Ja, ja. Echt ongelooflijk. Ja, okay. Het is een Icon van hetzelfde. Wacht uh, even. Nou wat hebben ze aan zijn gezicht allemaal hergesteld? Ja, een beetje alles strak getrokken. Weggetrokken, weggehaald, weggezogen. Okay. het ziet er echt een beetje uit als een, een Ken. Zo'n zo ja. Barbie pop. Oké. Okay. Ja. Nou, karikatuur voor zichzelf geworden. Nou, leuk, ja. dat wil ik ja. ook wel, denk ik. Maar je karikatuur voor zichzelf. Ja, Dat ja, Is zelf wel enig, natuurlijk. Echt over de top <laughs> maar, moet het altijd zijn bij ja, hem. Ik vind het ja, heel bijzonder. Er zijn heel veel mensen die, uh, die humor van hem wel kunnen, uh, kunnen verdragen. Ja, ja, is zal een uh, leuke zelfspot, zeg maar. Ja, ja, dat is ook belangrijk dat je met je zelfspot hebt. Ja. Je zal het niet te serieus nemen. Want afgelopen week waren er toch wel een aantal mensen op de televisie. Ging het ging toch over 4 mei. Hoe we dat oh, nog verder ja, moeten gaan herdenken. Die daar toch wel heel erg ver in gingen. We hebben straks nog wel discussie. Keren we daar nog wel even verder over? Want het is wel een interessante materie. Want ik ben ook eigenlijk gaandeweg weer van gedachten veranderd. Oh, dat is toch altijd wel weer oh, interessant. Ja, door mensen snapbaar. die dan toch weer stand. naar andere licht op schijnen. Van, oh ja, is waar nou, oh. wat is Wat is jij nog bijgebleven? Nou ja, ik uh, moet hard op zoek naar een snackbar. Als ik een lekkere kroket of een uh, patatje wil halen. Oh jee? Ja, want, want uh, nou, snackbarhouders houden het eigenlijk een beetje voor gezien hè. De voortdurende jacht op schaars en onwillig personeel. En de sterk gestegen kosten, zoals aardappelen en olie. Ja, en ik denk ook dat de airfryer ook een hoog uh, uh, iets erbij heeft. Vroeger gingen mensen op vrijdag altijd uh, snacken. Ja. ging Gingen ze halen. En tegenwoordig doen ze thuis in de airfryer. Ja. Want het is minder vet en het is goedkoper. Ja, maar dat zeggen ze. Maar dat is niet zo. Want er zit meer vet in, ja. omdat je het niet in vet bakt. Dus maar ik denk je wel. Kan wel lekker naar de snackbar lopen. Oh, maar je koopt iets Wat van het nog. Maar ik kan niet alles zomaar in het? de airfryer dan. Er moet wel iets van vet in dat ja, maar het is product, wel in het product ja, het is het zit Anders het het het doet het zelf, het, ja. niet. Okay. Doet maar, het niet. Maar het is wel minder vet denk ik dan echt. Nee, toch? nee, Het zit, zit meer vet in. Dus je kan beter gaan lopen naar de snackbar. Dan heb je trek. Ja. Dan kan je een tasje eten. en Dan ja, ben je ja. terug lopen naar huis. Dan heb je Want jij vereent je vlakbij. Je hoeft alleen maar de brug over. Ja, en ja. We, uh, ja, ja. ja, ja. Gaat -ie gaat -ie weg. Begin, begin je wel, uh, wel te nee, zien nu hoor. Ja, Bij Marco begint het nu wel te zien dat je regelmatig daar komt. Ik zal er van blijven. Ik ben dikker geworden hoor. Ik zal even wat extra bewegingen nemen. Want anders kan je snackbar... Begroot te te te te niet blijven volhouden. Goed, je begrijpt wel, slapgouwen en interessante manier in dit radioprogramma. Twee uur lang toevallig leeft op de radio en onder andere hier ook en daar wat nieuwe muziek wat ik weer gevonden heb dus Onder andere een nieuw stuk van Blunt. het man altijd een beetje opstandig, interessante persoonlijkheid. Daar straks meer over. Maar eerst die The Womb met Ken dit kregen dit programma. feels exactly like a great idea and let me try to see still Can't say no van The Ocean van de wombats ja dat kleine schattige diertje wat pas alleen nog lastig gevallen is van de vlogs natuurlijk hè ach oh, oh die heeft echt uh, de... Ja, weinig dingen in het leven waar ze spijt van heeft, maar daar had ze wel spijt van om daar iets mee te doen met dat woembedje om daar even mee te knuffelen. en met je gekke geiten te doen, natuurlijk. Maar dat goed, had dus je... niks meer tegenwoordig, hè? Nee, nee, precies. Als je dat gewoon zeg maar, onderling had gedaan, had niemand. Uh, maar ja, je hebt het gefilmd hm. en dan uh, krijg je toch wel ellende mee. Goed. Oh, dat heeft ook indruk op mij gemaakt, pas geleden dat nou. ze met Koningsdag, dat nou. er een of andere. Uh verkrachting is gefilmd. En zo. Ja. Dat, gewoon meer, dat is, uh, ik heb het niet gezien, maar ik ken niemand die heeft het gezien. Ik ga daar niet naar kijken. Dan, maar nee, dat heb ik ook wel gezien. Ja. Het was wel afschuwelijk, zegt uh, die, die okay. gezien, die, oh, wat erg. Ik moet even in de microfoon blijven praten. Ja, ik ben sorry. echt heel ver weg. Ik zit ondertussen ah. mijn zakje uit te eten. Uh, ja, nee, dat is ook belangrijk. Te lepelen, want ik ben daar ergens aan toe natuurlijk. Ja, precies. Maar dat dat dan gebeurt en uh, ah. uiteindelijk dat er toch omstanders uh, ingegrepen hebben, dat vind ik wel heel goed. Ja, maar okay, er, niet, er, gaat, er gaat nu, het, er gaat nu het verhaal te, te ronden. Ja? Sorry, dat het gewoon twee verhalen apart zijn. Hè? Het is eentje oh? gewild, seks. En de ander zegt nee, het is verkrachting. Ja, okay. Maar oh ja, de omstanders die, uh, die hebben misschien wel... Uh, echt uh, goede getuigenverklaringen ja. Ja. natuurlijk. En het schijnt ook zo over zijn... Nee, maar ja. Nee, oh uh, nee. Doe het niet. Maar degene die het gefilmd hebben... die moet ook eigenlijk bestraft worden. Toch? Laten we nou eerlijk zijn. Want? Ga je, ga je een verkrachting filmen... En dat nog in social media plaatsen. Ja. Als het, ja. Raad, als het ja. waar is, hè? Ja. Moeten ze allemaal straf krijgen ook, gewoon het hele pakket. Iedereen die daar was gewoon, want iedereen had iets aan kunnen doen. Die ja. gefilmd heeft iets ja. fout. Ze doen niks, ja. maar ze filmen het wel. En die man komt vrij uit natuurlijk. En die man, die ja. werd overmand door. Ja, die uh, ja. door, door gevoelens. Door gevoelens. Oh, ja. oh ja. door gevoelens. Ja. ja, ik ja. moet er ook mee. Ja, nou, ik heb het niet meegekregen, ja. maar het lijkt me een maffie-situatie. Mij ook. ook. Ja, en ja, hoe kan je nou van, ja? waar je schat of het een verkrachting is. Daar moet die vrouw dan aangegeven. Ja, ja, die kan er ook nog een heel spel, spel van maken. Maar goed, ja. dat is weer een mannengedachte. Ja, maar had het formulier niet bij zich wat getekend moest worden. Nee, oh, nee. De, de, de, de formulier van consent. Ja. Ja. ja, ja, lekker dan. Ik heb nu gewoon nu zin. En moet ik eerst dat ja, formulier weer houden? Ja, eerst op hier op het stippenlijntje. <laughs> goed, om echt even serieuze zaken aan te bespreken. Ja. Het hele telegraaf, dan lezen natuurlijk. Ja, er is toch een beetje paniek onder de, de, de studenten. Want het schijnt toch... De chat CPT, als je daar uh, aanspraken op maakt... en daar uh, werkstuk uit van laat rammelen... dat er toch codes tussen de spaties zitten. En als je dan zeg maar op een bepaalde instellingen... een bepaald soort uh, code eroverheen gooit... dan nou komen die codes tevoorschijn. Er komt bijvoorbeeld een code tevoorschijn... een U 200b... En dat zit dan in de En Wat spaaktyp. is dat? Wat, wat betekent dat dan? Wat gebeurt er dan? Dat betekent dat, dat een uh, leraar die ziet dat en denkt hé, hey, dit is ChatGPT. Dus oh. Je plak en knippen gaat niet meer. Je moet het dus overtypen, met andere oh, okay. woorden zeg maar. Je maar kan het is het niet, ook zeg maar, zo. Wat ik begreep dat als jij bijvoorbeeld een stuk uh, hebt en uh, je maakt er gewoon, uh, je kopieert het en je gooit het dan in ChatGPT en uh -huh. dat je zegt ik wil het uh, samengevat hebben. Ja. En dan, uh, dan, kan je, dan kan je misschien wel een heel boek erin gooien. En dan krijg je een mooie samenvatting. Klopt. En ja. dat is natuurlijk wel heel prettig. Ja. Heb jij dat al een keer gedaan? Nee, nog niet gedaan. Nou, maar ik heb het al gehoord. Dat ja. kan. Ja, dat ja. En dan kan je een krantartikel pakken. En dan ja. denk je van... Nou, ik moet We, dat begin uh, je nu helemaal uit te leggen nu. Ja, ja, ja maar dan kan je dat gewoon uh, zo in 15e... Uh, Regeltjes voor dit televisiekanaal van ons radio. Ja, nee, dat, snap ik, dat is allemaal goed, maar het gaat erom dat studenten gebruiken het heel veel Echt heel veel. Hè. Ja, en natuurlijk. nu zit er dus een code bij. Dus als je het inlevert, het werkstuk, denk je denkt, oh, ik heb er zo hard aan gewerkt, allemaal. Ja. En, da dan zegt dan de leraar. mand. Ja, die zegt, oh, er zit een code op. Er zit een code op. Ja, oh ja, je niet over nadenken. <lacht> dus overtypen en schel ook heel veel foto's, die krijgen ook een code mee. Dus als zeg maar een uh, redactie een uh -huh. foto toegestuurd krijgt... van een journalist van, uh, ik heb een foto gemaakt. En die doet er een uh, programma eroverheen. Die zegt van, dit is chatgpt, uh, Dit heb je niet zelf gefotografeerd, joh. Dus het is joh? toch hetzelfde met sollicitatiebrieven straks? Ja? ja. Maar dat moet toch ook wel, lijkt mij? Ik bedoel... Ja, nou goed, typ het over, dat is de op, op volgende oplossing. Maar dat, ja. dat is zelfs al te veel werk voor studenten dan, zou je denken? Ja, ja zeker wel. Nou goed, er zijn echt heel veel cijfers dat heel veel mensen er toch al gebruiken. Vanaf 14 jaar, 12 jaar gebruik ChatGPT ChatGPT. Het is bijna gewoon gedaagelijks gebruik geworden. Als yes. we nou toch daarover uh, gezellig kletsen. Uh, de, de generatie Z die maakt uh, uh, een, een, een digitale U-bocht, zoals ze dat noemen. Nou, yes. 70% van de jongeren die zegt uh, uh, bewust de smartphone deze maand te laten liggen. Oh, een hele maand. Dus ik laat hem ook liggen. Ja, okay. Oh, wat goed. Oh ja, ik... <laughs> beheerst mijn leven ook de hele tijd, hoor. Ik leid er ook onder. Dat is ook vaak het verhaal ook, hè. Dat mensen beginnen te overnacht geven en denken... oh, hij leidt ook echt. Oh, mijn god, ik krijg het dat leidersverhaal. Ja, ja. Met je mobieltje en jij. Nou, laat me even. Ja, ja maar ik moet wel zeggen... ik ging gisteren al op, nou, op tijd naar denkt. bed... Ja. <laughs> en ik denk, ik kijk nog eventjes... ik wil nog even iets bekijken en dan merk ik ineens van... oh, ik ben er weer een uur verder en uh, ik wilde op tijd... ik was op tijd naar bed, maar inmiddels is het toch weer... Uh, tegen ene ja. en dat, uh, dat kost je gewoon je nacht. Ja. En daar doet de regering ja. gewoon niks aan, hè? Nee, daar hoe is het niet over? We moeten gewoon het internet zijn uh, uitdoen en alleen als je betaalt. Vroeger had je bijvoorbeeld Hilversum 3. Hilversum 3. En dan uh, tussen tussen 12 uur... Opa spreekt. S nachts, en zes of 7 uur ochtends had je niks, dus nee. ook geen informatie. Nee, de krant moest nog op de mat vallen, dus je stond uit. Maar dan had je vroeger ook met testbeeld op televisie. Ja. We ja. zetten hier hem aan dan ging je net zo lang wachten. 20 minuten lang. Begint, begint uh, kindertelevisie, altijd ja. oh, leuk. Ja. Ja. Maar er zat gij ook geen muziekje achter. Nee, nee. Niks. helemaal niks. Later wel, later wel. Ja. Maar als we nou toch oh. hebben al, al, al die leuke dingen. Heb je het meegekregen over die massale stroomuitval van Spanje en Portugal? Ja, ja. zeker. Dat, dat, hè, dat kwam de wereld in en wat gebeurt er nog geen dag later... komt de overheid met de oproep om voortaan in de namiddag... zo min mogelijk stroom te gebruiken. Hier in Nederland, hè, dus met andere woorden... tussen 4 uur en 9 uur s'avonds zo min mogelijk stroom te gebruiken. Oh ja. Dus ik je heb een elektrische, wachter, ik, je wasje... Ja, maar ik heb een elektrische wacht, gasplaat. Wacht, wacht, wacht niet door elkaar. En ga koud eten s'avonds en niet koken. Eh, ja, oké. Okay. Wat moet dat dan? Moet ik dan toch nog op een stoofje in de tuin? Ja, ja. Jij bent de ouster, je hebt er nog ja. ervaring mee, denk ik zo. Helemaal niet, helemaal niet. Maar ik vind het wel irritant als ik moet koken, dat dat niet kan. Nee, kijk, dat vind ik wel goed. Een vrouw daar zich druk om maakt, dat ja. vind ik wel weer mooi. En waar de vrouw zich misschien ook druk om moet maken. Heb je hebt het meegekregen van het kruidvat? Die hebben een blunder ja. begaan. Ja, ja, ja. ja. ja, ja. Geef ja. moederdag. Waspoeder, wasmiddel. Nou, we gaan naar uh, we gaan we gaan de muziek afhaken. aan. Dus, ja. uh, Youngblood heeft de nieuwe serie uit. Als eerst maar eens even van de single Love Sick Lullaby. Shit when I wake up, it takes fast two hours for me come around. I'm not going for a breakup, but it feels like i'd stay somehow. So let's keep it professional. I got things in my mind, my mind got life. You'll nice on the outside. So you wanna come out tonight? It's Right, but I should have gone out with a mate instead I always pick the wrong people They make me feel like I'm sick in the head So then I go on a daydream Where I know that I'm wrong and it makes me right You look cool this morning Do so you wanna go out tonight? I Change my Van de ja, het is wel een lekkere zeep op jou, oh, zo lekker ook. Ik ben niet eens, mijn ik zei het, ik het niet meer gehad. Maar goed, Daars is een peentje. bestaat al jaren Cold Dreaming, is uh, de nieuwe single voor Young Blunt. Een beetje ons rustig uh, mannetje is dat hij niet heeft de plaat, die heet uh, Love Sick Lullaby. En uh, die schijnig hier op de morgen maar lekker wakker te geschud worden er al die herrie. Dat je echt denkt van, uh... nou ik voel me wel lekker. Ja, ik voel me lekker, joh. Ja, Zeker. lekker, joh. Nou goed, uh, het is natuurlijk, uh, er zijn gigantische bezuinigingen op, uh, ja, uh, op vooruitzicht gesteld bij de, de omroep en zo. En uh, nou ja, nu is er in de Telegraaf een stuk te lezen over uh, onder andere... Ja, Karel de Graaf kreeg destijds 550.000 euro mee als uh, gouden handdruk toen hij vertrok oh. bij de Afro. Maar nu is het bijvoorbeeld ook uh, uh, Harm Beertema, die uh, doet er niet voor onder, die uiteindelijk heeft gewerkt voor de, voor de omroepen. Die heeft in een paar maanden tijd uh, 128.000 eurotjes opgestreken. Wie is dat? Oh. Ja, die heeft uh, gewerkt, die kwam van de PVP die heeft uiteindelijk voor de Afro ook gewerkt. Uh, voor Ongehoord Nederland heeft hij gewerkt, niet voor de Afro, Ongehoord Nederland Harbeert heeft hij gewerkt. Harm Beertema. En uiteindelijk heeft hij dus 128.000 euro opgestreken voor een paar maandjes werk, wordt hier verteld. En zo zijn hmm. er meer mensen bij de omroep die toch wel ja, via sluiproutes toch meer geld opstrijken dan ze eigenlijk niet eigenlijk mogen. Okay. Dat is het ook de Balk en de norm ooit ingesteld. Ja, dus op ja, ja, ja, dus een bepaalde manier gaan ze, die, uh, ja, gaan ze die uit de weg, die wet, en dan bestrijken ze een hoop geld op. En Apple Bruins, die is van media, en die zegt zichzelf ja, het is toch wel een beetje moreel kompas. Je werkt voor de omroepen. Dan, dan ga je toch niet meer geld opzijken als het nodig is. Dus daar moet kritisch naar worden gekeken. Want ze, hebben, ze roepen allemaal moord en brand dat ze tekort geld hebben. Maar dit soort bedragen, daar hoor je ze niet over. Nee, nee. Ze zijn ze heel veel. Ja. Oorverdovend stil. Er is uh, zo'n hype, hè? ook wel van... Uh... Dat je een rauw ei onverwachts kapot staat op het voorhoofd van een kind. Of, uh, en dan worden reacties gefilmd en zo. Oh ja. Maar er is dus een uh, 24-jarige moeder uit Helsingborg in, in het zuiden van Zweden. Die besloot vorige zomer mee te doen aan de TikTok-hype. Oh, dus tijdens het wakkerstus een rauw ei... Wacht even, wacht, wacht even. Dood? <laughs> nee, nee oh, helemaal niet. Maar op het hoofd van haar vijfjarige dochter, ja? die reageerde geschrokken En die beelden zijn live gedeeld via TikTok en uiteindelijk is de video 100.000 keer bekeken. Een de mishandeling. Eén van de kijkers deed een anonieme melding bij de politie... en uiteindelijk is die zaak bij de rechtbank terechtgekomen. Ja. Te oh. ja. Die heeft vorige week veroordeeld uh, dat de moeder had zich roekeloos had gedragen... de rust van haar dochter zwaar verstoord. We hebben het niet over de rust andersom, hè? Dat kinderen vroeg uh, op moeten nee, staan. Oh ja, oh ja. Uh, vooral het feit dat de moeder het vertrouwen van haar dochter schond... Dat lacht, en lacht om het incident en alles live uitzond. En daarom moest ze 20.000 kronen betalen... Aan haar dochter. Dus ja? waarschijnlijk wordt het wel een beetje ergens onder de pet gehouden. Ja. En door de ophef rond de video raakte de moeder ook nog verwikkeld in een conflict met haar ex- en die nieuwe vriendin. Oh ja. En ze zou die vriendin dreigende berichten hebben gestuurd. En daardoor kreeg ze nog een extra boete van 8000 <lacht> kronen. 730 euro. Dus ja. ja, ik denk dat ze dan bij elkaar nog iets van 2.500 2 euro uh, boete heeft moeten betalen. Ja, ja. Maar nee, ik goed, denk, dat ik... waarschijnlijk heeft ook die. Uh, Nieuwe vriendin van de ex, die heeft waarschijnlijk ook uh, aangifte gedaan ja, erover. Uh, ja, oké. Nou, er kunnen allemaal... wel wat meer aangiftes komen van, al, van allerlei ongein. Die, diegene die dit in de gang heeft gezet, die zou ik echt anoniem houden, hoor. Want ah. uh, die krijgen wel toch achter zich aan. Je ja. hebt het een gedoe over een kind die, die met een rauw ei op het hoofd. Ja, en... maar als je die uitkijkt, die krijg je straks. Dus dat al die families die hun kinderen filmen de hele tijd... en dat je mee kan, er zijn ook op van dat soort dingen. Mm. We gaan ze allemaal aangeven. Nou, ik kan me nog herinneren dat mijn moeder op school... dat is oh. dus echt, uh, nou ja... Uh, uh, uh, uh, 60, 70 jaar geleden, als we school elkaar altijd liepen te treiten met een balpunt, hè, weet je wel, dan keek je, na, keek, keek je naar rechts, weet je, en er was iemand die links dan, zeg maar, op de een balpensen op je wang hing. Hielp, mm, en die zei... "Hé, hey, Nelly! En dan keek je op met Kut, een kutbal in je uh, streep op je. En een van die uh, meisjes op school... die heeft daar een flinke ontsteking aan overgehouden... op haar oh, wang. Zo. En dat uh, duurde echt weken voordat het overloop. Ja, als dit gefilmd zou worden, zou je dus ook een rechtszaak hebben. Zeker, maar, maar ja, dat is ook blijvende schade. Een, een ei valt nog wel mee, denk ik dan. Ja, nou wel. Ja, als je een wondje hebt, kan het misschien ook gaan ontsteken. Ja, of er komt zomaar een kuikentje uit groeien. Dat ook. Dan is het meteen dierenleed ook. Dan heb je echt alles bij elkaar. Dan, dat je, dan kan je de twee rechters opzetten. Ja, ja. Echt, ja. Uh, we hebben ons wel in een hoek gepeend met uh, dit soort dingen allemaal. Ja. Nou goed, Marco, wat zit jij te lezen? Ja, ja, een 27-jarige student is in vier dagen tijd twee keer gered terwijl hij de Japanse bergen... Ja, ik heb het gehoord. Bizar ja. verhaal. Maar, uh, in eerste instantie, de Chinese student uh, moest voor het eerst gered worden door een helikopter, want hij kon niet meer afdalen. En uh, zijn steigers was hij uh, uh, uh, kwijtgeraakt voor de luisteraarsonderdingen. Uh, ja, ja, ja, ja. Een Stijgeijzers, ja. Dat zijn de hulpstukken waarmee je naar beneden gaat. En dagen later keerde de student terug. Ja. Naar dezelfde berg om de spullen op te halen die hij had laten liggen. Nou. Waaronder zijn telefoon. Precies. Ja, dat kan ik me wel voorstellen. Ja. Maar ja, hij moest weer worden gered, want hij kwam weer niet beneden. Wat is mijn telefoon? Ik ga toch, weer, ik ga toch ja. weer naar boven. Maar het is onbekend of hij zijn telefoon heeft gevonden. Ja, jeetje. dat is... Dat uh, ja, is wel een dure die, grap. We kunnen die reddingswerkers daar niet voor worden uh, no. aangesteld. Die hadden dat mee moeten nemen. Dat hoor bij jou. Ja, dat is ja, waar. Eigenlijk. Ja. Maar dat schijnt uh, bij dat soort dingen dat er zoveel afval ligt overal. Ja. Ze zeggen als, als, die, uh, als die berg ooit gaat ontdooien. Dat het uh, door het klimaat afhangt. Dan, dan gaat blijft. komt er een zooi boven de berg. Daar gaat uit. onderaan die berg staan. Ja, en dan pak je al die telefoons opvangen. Ja. Ja. Het blijft gewoon overeind. Die berg wordt gewoon niet kleiner. En ja. lijken. Er oh. ja, ja, ja, ja. zijn ook een aantal doden op te liggen. Ja. Ja. Echt waar? Utsi? Is dat Utsi die er ligt? Ja. ja. Oh, daar is ze. Utsi. Goh. Ja, Utsi. Ja. Nou is goed, er, is wel goed gebleven? Ja, heel ja, Nee, dat is geen Utsi. Dat is een hond. Dat is Uchi niet. Helemaal geconserveerd. Goed. Ik verwachtte ik altijd suede en pulp. Dat zijn twee ja. Britpopbeentjes die in de jaren negentig groot waren. Af en toe nog wel eens een uh, plaatje maken. Nou kijk, hier hebben we dus pulp. Geen suede. Zet maar de cd uit. Die heet More. Nou kijk, hier hebben we More. Het heet Spike Island. My tracks. I was headed for disaster and then I turned back I was wrestling with the coat hanger Can you guess who won? The universe shrugged, shrugged then moved on It's a guess, no idea Until I walk back to the garden of earthly delights Je begint aan te groeien. Pulp en uh, dit heet uh, Spike Island. En jij zegt dat ze in de Volkskrant uh, er wel redelijk positief over ja, waren. Is dat ja, ik heb een paar weken geweest op de volpagina's. Erg, erg positief. Oké, okay, nou, dat is goed om te horen. Fijn en je... dat je het draait. Ja, nee, precies. Dat moeten we, daar ja. hebben we gewoon ruimte voor gemaakt. Ja, goed. Je kent het ook destijds. Het ook van: Dit is hardcore. Alweer jaren geleden dit, hè? Lijkt een beetje op nieuws, hè? Ja. Dit is bijna een beetje een soort klassiek-achtig iets. Of heeft muziek pick van... Je zet er even meer dramatiek in. Nou, grappige muziek van Pulp. Hier bij Toepak de radio. Vertel, wat speelt er allemaal zo in de wereld? het verdienen? We gaan het zal verdienen. zal je hebt gelijk. Nou, ga uh, jij even inlezen? Ik ga even wel. Ik geef het woord aan jullie. Ja. ja. Nou, in totaal zijn er uh, 2200 mensen die hebben een vragenlijst ingevuld... met vragen over uiteenlopende onderwerpen in, uh, in, in Zandvoort. Zoals verkeer, voorzieningen, parkeren en uh, sporten. Nou, er zijn niet echt de positieve of negatieve uh, uitschieters. Oh. Uh, dat wel meer, meer mensen aan het uh, sporten zijn. Dus de helft van de Zandvoorters uh, nou, sporten meerdere keren per week. Minimaal één keer per week. En, uh, nou, een klein minpuntje is het culturele aanbod in Zandvoort. Dat uh, ja, dat krijgt een zesje. Dus ja, ik kan daar ook wel wat bij voorstellen. Ja, het is hoor. voornamelijk Heel door eilig. vrijwilligers. Uh, ja. Degenen die het culturele aanbod doen, dat zijn de vrijwilligers. Maar op een gegeven moment houdt het op. Ja. Je zou altijd denken, dat is echt een beetje een kunstzinnig dorp. Uh, ja Maar ervan. daar kan ik dus wel, heb ik ook een berichtje over. Ik weet niet of jij nog verder wilde vertellen. Nou ja, de verkeersoverlast is uh, toegenomen. Met de tijd. Ja. Maar dat ja, kan me best voorstellen. Want wordt de kust is gewoon erg in trek geworden. En vol is vol. Ja, ja, ja, zeker. Net ja buitenlanders moeten er allemaal uit. Oh nee, daar verdienen we geld aan. Sorry. Maar goed, culturele, het uh, culturele gedeelte wordt natuurlijk straks helemaal opgelost. Straks, als de nieuwe Krocht er is. Oh ja. Oh man, dat zeker. wordt een, echt een zeker. tempel waar oh. alle culturele uitspotting Ja, komen Daar gaan gewoon. straks ook wel uh, pop-up exposities komen. Maar ik ben gisteravond naar de opening gegaan van een pop-up-expositie in, uh, in het oude raadhuis. Ja. En uh, in deze maand zijn drie nieuwe kunstenaars aan de beurt. En uh, deze maand waren dat Marlene Scherp, Scherp's, Anne van der Veen en Eliane Duis. Dus Anne was laat, uh, helaas, zat die vast in het verkeer. Maar die andere twee waren er wel. En uh, Marlene Sjerps heeft dus ook gezorgd dat de leerlingen van haar allerlei uh, beelden in steen daar neergezet hebben. Okay. En ze waren echt heel mooi en ze is ook heel trots op het werk. En die Anne van der Veen die schildert zeegezichten, echt heel mooi. En uh, stad bij stad heeft daar geïnspireerd. En uh, die Eliana die heeft dus uh, groot werk in rood tint op doek en jute en echt dat is echt de moeite. En iedere vrijdag van 2 tot 5, en op zaterdag en zondag van 12 tot 5... kan je daar gaan kijken. Het is ze, gratis. Ja, ik wou zeggen, en ze zijn ook aanwezig, hè? Zo, je kan ook in gesprek met niet de altijd, Niet altijd, niet alles, ik heb begrepen dat Marlène binnenkort... Uh, even op vakantie gaat. Ik denk okay. dat die heeft alles nu neergezet. Die is moe van het sjouwen. Ja, het ik. Best dus ik, klar, <laughs> Ja, ik ben klaar, hoor. Even niet. Ja, even niet. Weg. Maar het is de moeite Ga het gaat heen te okay. ja, niet? Dat hoor je dus altijd leuk om te horen. Ja. Goed, Zandvoort hield in 2024 uh, flink wat geld over. Ze hebben 5,3 miljoen minder uitgegeven dan begroot. En nog een keer 1,9 miljoen dan verwacht. Ik snapte niet helemaal hoe het zat, maar goed. Uiteindelijk is daar later ook weer Gert-Jan Bluis weer op aangesproken. Die zegt van ja, maar heb je gewoon niet... Het is niet goed ingezet, want er moeten toch zoveel dingen gebeuren in Zandvoort. Had je niet gewoon veel beter kunnen, nog verder kunnen verduurzamen... het verkeersplan nog weer beter aan kunnen pakken? Nou goed, het geld wordt nu beter ingezet. En ze hopen natuurlijk volgend jaar geen geld over te houden, denk ik dan. Maar goed, er wordt naar allerlei dingen nog gekeken, Maar ze houden ook een beetje reserve, omdat je binnenkort... dat ravijnjaar ja. ontstaat straks weer. Ja, ik ben ik wel... in een heel groot gat. Ik ben zelf ook ambtenaar en ik heb wel wel zoveel van... ja, je maakt een begroting. Ja. En dan heb je zoveel over, dan heb je wel een gigantisch groot begroot. En uh, wordt het nou zo dat komend jaar dat onze rio-reinigingsheffingen dan naar, naar omlaag gaat? Dat als het één jaar niet hoeft te betalen? Want 6 miljoen over, hè? zoiets zijn ja? ze toch? Ja, maar er komt ook heel veel geld gewoon bij de staat vandaan. Hè? Van de, ja. van de ja. provincie. Dus maar dan bedoel... heb je gewoon je hebt veel te hoog begroot. Dus uh, een begroting moet sluitend zijn. En ja. dan moet de jaarrekening gewoon zeggen van... Oké, okay, je hebt 100 begroot voor dat. Dus uh, het is 100 geweest, klaar. Ja. Hoe kan het dat je zoveel overhoudt? Ja, nou ja, goed, daar zijn dus vragen over. Ja. En, uh, dus ik ik, ik, ja, ik ben mij. niet zo voor dat uiteindelijk dat... real-recht niet betaald moet worden. Ik denk van, nou, ga ik dan gaan we dat goed investeren in andere zaken of zo. weet je wel. Dus ja. Ik bedoel, uh, het geld weer terug. Naar de burger, op ik nou zo erg in hoor. Ik denk van, nou ja, die, die merkte niet echt die 100 euro, volgens mij. Tenminste. Ik merk het niet echt, maar goed, ik heb een groot nee. golfpunt zitten, dus dat zou daar dan liggen. Goed, vertel Marco. Ja, nou ja, de, sinds de laatste jaren is er veel over gezegd en geschreven. Maar het uh, pand is toch uh, van de Riche? is niet meer. bestaat no. niet meer. Aan de paar Ja. Yeah. Ja, vorige week is het sloopbedrijf het gebouw uh, dat na een brand eerder dit jaar... en nog troostelozer bijstond stond dan de jaren voorheen ja. en volledig afgebroken. Zijn jullie wel eens geweest bij Ries? Ja, zeker. We hebben ook uh, van de gemeente uit feesten gehad. Oh. En vroeger was het ook volgens mij iets voor Vrij Gezellensraar. Oh, ik ontmoeten. Het was ook echt een hele leuke ambiance... Maar het was gewoon nu te treurig woorden wat er stond. Maar goed, lang oh. is dat niet meer in gebruik? Nu nou, nou, ik wel, denk zeker wel jaren, 15 jaar of zo. Ja. 15 jaar, oké. Okay. Ja, nou, uh, maar je kon er heel leuk eten. Je had een prachtig terras. Je zit natuurlijk hoog. Ja. Ja. En ik ben benieuwd of daar uh, nu gewoon iets nieuws gebouwd wordt. Jowen. Ja, gaat een het ook. Een beetje daarop he? lijkt. Ja, ze hebben, ze hebben plannen om een, uh, om een hotel uh, te gaan bouwen. Maar wanneer dat er komt is nog niet. Ja, ja een goed. hotel. Okay. Dan denk ik van, joh, dat staat uh, het meeste deel van het jaar ja, leeg. Ik denk dat ze, namelijk de eigenaar zijn, ook eigenaar van Circuit dus als ze dat bij elkaar gaan linken en dan gaan ja. ze nog een tunnel maken ook zo dat ja. je ja, rechtstreeks dan kan zo. je lopend ik zou je vanuit het hotel kan je zo het circuiten. Circuiten. een het circuit Echt tunnel, een echte hele dat duurde zou apart zijn, tunnel of love. maar ze hebben wel heel lang al plannen en nou goed heel veel mensen hebben zoiets van ja jullie hebben nog een plannen we hebben wel plannen maar de of de regering de gemeente wil niet met ons meewerken Ge dus gemeente regering ja, De gemeene regering, die wil. Nee, de gemeene. Gemeene ja, Die wil uh, niet met ons meedenken of zo. Die werkt een beetje oh. tegen in ieder geval. Goed, nou ja, een van de dingen die we nog even moet, misschien moeten staan. Ja, wij hadden vorige week hadden we geen uitzending vanwege feit. Koningsdag natuurlijk. Ja. Nee, die stand was echt leuk gevierd. Uh, de burgervader deed het bordes nog even. Uh, uh, de lintjes deel, deelde die niet uit aan de nieuwe uh, dragers daarvan. En uh, uiteindelijk is dat uh, nou, een grote, grote dag geweest. En uiteindelijk uh, de heeft de scouting de vlaggen uh, omhoog gehesen. Uiteindelijk is er nog Wilhelmers te horen gebracht. Nou, Het is echt een mooie dag geweest. Weerspeelden weer speelde nog even mooi ja. mee. En de poesen werden gegeten. Nou, het, het ziet als een uh, ja, geslaagde dag, die Koningsdag. Zeker. Ja. Uh, tot morgenochtend uh, rijden er geen treinen tussen Haarlem en Amsterdam-Sloterdijk. Okay. De mazzel is dus wel dat uh, als jij gewoon naar Haarlem moet, die rijden wel. En als je dus vanaf Haarlem naar Sloterdijk of, uh, uh, uh, of naar Amsterdam wil... dan kan je ook een trein hebben en die gaan dan via Leiden of zo. Een beetje om. Maar ja, gelukkig, ik moet uh, zondag uh, in Amsterdam zijn en dan rijdt hij wel. Oké, okay, gelukkig. Gelukkig, voor ja, mij. Zeker. En als je vanuit Zandvoort... Uh, naar Amsterdam wil, dan is er nee, vervangende bussen staan. Ja, ja, maar de A9 is ook afgesloten. Dus. Oh, nou, ik wil dus, zeggen, blijf gewoon in het dorp. Dan. Blijf lekker in Zandvoort. Niks, eh, je hebt niks buiten hier te zoeken. Je hebt buiten Zandvoort, helemaal niks te zoeken. Blijf hier. Goed, dat is over de Zandvoortsberichten. Volgende uur hebben wij meer van dit soort berichten voor u klaar. Zijn het nog eerst even hier, met je dansend. In het begin is dat lekker gewoon Casio. Yes, everyone, outside. Even op het ras. Even een vraag, hoe voel je je? Nou goed, Everybody's Outside, of de heeft een nieuw plaat uit, en die hoor je bij Toebakleef op de radio en de afgelopen week. Op verschillende zenders was er op donderdagavond een discussie over 4 mei. En het was toch wel, ja, nou, ik vond het toch wel begroting voor Bram Moskowitz, die bij, uh, vandaag Inside staat bij Jan Derksen. En uh, ja, het was toch wel, ja, uh, uh, Bram Moskowitz is ook van Joost's afkomst, dus die had zoiets fijn. Die verdedigt dat feit dat. Uh, um, de dode herdenking, 4 mei, eigenlijk gewoon eigenlijk wel een beetje moet blijven voor, uh, voor de Joodse mensen. En voor misschien nog een paar oorlogen. Maar om daar de Gazastrook nu ook de Palestijnen erbij te gaan herdenken, ja, dat vond hij gewoon een beetje te ver gaan. En uh, ook uh, Jan Dirk, ze probeerde natuurlijk ook nog een beetje m, uh, uh, uit de tentel over het feit van dat uh, de Joodse regering, dat Israël toch wel heel erg fout bezig is. En Bram kwam met allerlei theorieën en allerlei verhalen die uh, allemaal ja, op feiten gebaseerd waren. En ze probeerden hem eigenlijk neer te schakelen op het feit van. je bent erg emotioneel bezig. En dat lukte niet. Ik vond het op zelf wel, hij bleef redelijk overeind. Weet niet, heb je dat gezien? Nee, ik, nee? nee, nee maar nee. ik heb wel een nee. stukje begrepen... dat uh, dezelfde discussie ook op, uh, bij Barlaat was. Ja, Het heet ja, uh, die dan koning? Ja, heet die de koning. En Frits Barend. Baren. Ja, het was heel bijzonder. Want Frits Baren is ook wel vrij kortzichtig. Maar op zichzelf ik was ook wel voor het feit van... Uh, natuurlijk kan je het best herdenken, weet je wel. De, de Palestijnen en het is ook. Dat zit gewoon een beetje aan elkaar gelinkt. Flachtoffers aan zich. Ja, prima. Maar uiteindelijk denk ik, ja, het is ook iets nationaals. Hmm. Het is een nationaal herdenking. Hmm. Dus dat heeft eigenlijk niet zoveel te maken met... Uh, dat, want dan kan je veel meer oorlogen er nog bij slepen. Maar dat is allemaal niet nationaal. Nee. Dus ik dacht van ja, misschien moeten we het ook veel meer nationaal houden. Dus echt alleen maar iets waar Nederland bij betrokken is geweest. Dus uh, ik dacht van nou, ik blijf toch weer bij het oude stampen. Gewoon nationaal. Ja, je maar, moet ja als... want hoe wordt het nou op 9 mei? 9 mei wordt ook de bevrijding van, uh, het eind van de Tweede Wereldoorlog in Rusland gevierd. Dat is ook zo'n ja. specifieke datum, weet je wel. Van, ja. Grote parades en zo. Maar vieren ze dan ook alle slachtoffers die zij in Oekraïne gemaakt hebben? Dat is ook de vraag. Ja, nee, dat natuurlijk dat niet. Dat <laughs> nee, maar zo niet. kan je wel doorgaan. Want ja, zo, ieder maar, land heeft zijn eigen herdenkingen. Ja. maar ik vond het, op zelf, ik vond het uh, een grappige discussie om toch wel even over na te denken. Is dat vanzelfsprekend wat we van doen zijn? Wat vinden jullie eigenlijk vier mei? Uh, nationaal. Het op, nationaal. Maar ja, dus, maar je mag, ze, mag wel noemen dat je, dat je ze meepakt. Maar in eerste instantie is het nationaal. Ja, ja dat je in een toespraak wordt verwezen. Ervan, ja, dat nou ja. uh, van, oh, is twee minuten stilte voor uh, ja. alle slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Maar laten we ook uh, een, een, een gebedje of wat dan ook doen... voor de, überhaupt slachtoffers over de hele wereld die, uh, die ja, bevallen dat, zijn in de oorlog. die mag wel benoemd worden. Ja. Ja. ja. ja. Nou ja, goed. Ik denk op zelf... Uh, weet uh, de, uh, hoe heet je nou? Femke Halsma heeft natuurlijk ja. excuus gemaakt voor uh, iets wat gemaakt is. Wat, Met die, wat, die trams en, wat, en wat ik zo. Die die trams, allemaal, ja. Ik zie het zo aankomen dat ze is in Israël ook over dertig jaar ook... ...excuus gaan maken. Sorry <laughs> Zou dat je we denken? de Palestijnen zo hebben behandeld. Nee, nee. Sorry. Nou, nou, nou, nou, nou, dat zal nooit gebeuren. Nee? Ja, ja. Nee, nee oké. Okay. Nou goed, ik, ik vond dat Brommerskowitz wel wel flinke uitspraken deed. Ook alweer, die zei van... ...tijd dat Joden werden afgeslacht is voorbij. Wow, gast. Oeh, zeg je dat? Dat nou ook weer niet? Is dat, wat, wat bedoel je daarmee? Ik vond het een hele ook, naar uitslag. ook, ook uh, de, de anders zijnde die bij het... Uh, kleurenpalet, horen van de regenboog. Daar, daar is, moet ook een herdenkingsdag voor komen. Ja, maar die zit natuurlijk ook al bij de doodherdenking in ook gewoon. Het, ja, ja, maar niet alleen uh, vandaar, maar over de hele wereld wat daar gebeurt. Ja, oké, okay, maar daar zijn er andere dagen voor natuurlijk. Ja. Maar goed, uiteindelijk vond ik over Jan Derksen probeerde ook nog wel, uh, te zeggen. ik, maar, nou, ik vind ook, en uh, Brom, uh, uh, noem je dat, uh, vertaalde het nog meer, dus je vindt eigenlijk dat de uh, Joodse mensen eigenlijk wel een hele lange tenen hebben, dus eigenlijk een beetje mierenneukers zijn. Dat ze eigenlijk altijd heel, heel snel aangiften zijn. Oh, het is antisemitisme. Nou, wow, ja, dat bleef wel overeind. Ja, joh, dat was van de week op ja, de tv. Ja, dus nou, Oké, okay, dit zijn we toch wel... Kijken. Ik vond het een mooi stukje televisie. Okay. Ja, en ik vond het vooral ook mooi omdat Brom ook wel redelijk... Ja, hij kwam met feiten. Ja. Was ook emotioneel, het is ook een emotionele aangelegenheid. En die jongens proberen hem onderuit te houden. Oh, je bent wel heel mooi emotioneel. Ja, gast, het gaat over emoties, weet je wel. Dus het is echt wel de moeite waard om dat even terug te kijken. Dus dat is wel weggijnig over de ja, doden oh. dingen Wat moet ermee gebeuren? Ja. Nou, we zijn erover uit. Gewoon, hè? Nationaal. Ja, nationaal. Zeker. En benoem het. Nou, en benoemen, zeker ja. benoemen. En in de hoop dat we dit ook weer kunnen leren voor andere doelgroepen. Misschien, ja, misschien Dan voel ja, je wel ja, een beetje ja. aankomen natuurlijk. Ja, ja. Nou goed, uh, straks even meer. is dus maar even een mopje muziek hier op de radio, dames en heren. Fijn, het loopt alweer tegen negen uur. Straks de negen zoeken. Uh, de geschiedenis. Wat gebeurde op deze dag? het is vandaag 3 mei, de dag voor. Zeker waar we dit over hadden. Eerst even de Kouteniers nieuwe single. Beginning of the end. Met het d -map. Ja, Koeteneers Pink Cactus Café. Oh god, dat is Zo'n kattencafé. Wat grappig. Zaten ze met z'n allen in zo'n kattencafé... en daar hebben ze deze muziek gemaakt. Dat vind ik meteen minder stuk... Uh, Interessanter, Interessanter, hè? Interessanter, die... ja. Ja. Wacht, ik ben even aan het schrijven. Pussy nee, music. Ik ben aan het schrijven, gewoon, ja. Vrouwen en oh ja, poesen. krijgen we dat. Ach, mijn god. Ja, blijf van ah. die knop af, man. Gek. Ja. Oké, okay, weer dit knopje indrukken over vrouwen en poessen. Oh, ja, zeker, dan krijg je oh, toch weer een beetje een andere oplading. Oh, lading. De vrouw des huizes komt weer binnen. Ja, snel. Stil. Ze heeft het niet gehoord. We gaan een goed onderwerp ja, beginnen. Ja. Wat vinden jullie van de grondstoffendeal tussen Amerika en Oekraïne? Het mooie van het verhaal is, ja? tot op heden, heeft Rusland al gereageerd? Ja? En ik zeg, heeft Rusland al gereageerd? Volgens mij niet. Nee, ik begreep dat Oekraïne... Ja, het is heel maf, gaan bepaalde gedeeltes van het land gewoon afstaan. Ja. Grondstoffendeal met Amerika. Ja. Wat, wat, ze hebben alleen veiligheids... Uh, overeenkomsten, maar dat is nog niet zeker. Nee, nee daar moet nog aan gewerkt worden. Dat plan moet nog uitgewerkt worden. En dat kan nog wel jaren duren. Maar, hè? maar wat, wat, wat winnen ze dan? Ze hebben gewoon alleen maar verloren. Ja, ze winnen niks. Nee. Uiteindelijk. Alleen krijgen ze een stukje land terug. Ik heb het allemaal van uh, even tot hier. Het is dus ja, ja, ja, niet ja, ja, echt ja, ja. heel zwaar met hier. Maar een heel klein stukje land krijgen ze terug. Jippie. Ah, ja, nou ja, voor Oekraïne is het dus een teken. Uh, ze voelen het als extra steun. In de tijd van de oorlog tegen Rusland. En uh, Trump is heel erg blij om te laten uh, blijken aan het Amerikaanse volk. Dat, dat er al zoveel geld is gegeven. En dat ze daarvoor iets terugkrijgen. Oké. Okay. Jeetje. Maar dat is gewoon in de basis. En Oekraïne blijft gewoon het slachtoffer van dit soort uh, nou ja. grappen gewoon. Ja. ja, ja, ja. Bizar. Nou ja, goed. En nou ja, goed, als Oekraïne er blij mee is... Ja. Uh, ja, ik ben benieuwd dan moet je hoe, maar. Hoe, hoe het allemaal uitwerkt. Uh, nee. ja. Nou ja, uh, het is altijd wel weer grappig. In alle uh, talkshows wordt er dan weer uitgelegd. En dan denk ik te begrijpen. En dan komt er weer een hele andere ja. theorie overheen. En ja. denk, oh jezus. Nou ja, goed. Ik hoop go ook goed dat Ocarina er blij is. met dat ze ermee kan leven. En ik denk dat Zelensky, denkt, even, ik denk even ik ga snel stoppen, ik ga ja. iets anders doen. Dit is ja. een bodem, bodemloze put. Maar, maar er was dus ook tijdens de uitvaart, hè, vorige week van pauze, Franciscus, daar zaten Trump en Zelensky ook. En ik denk van: Ja, die foto, ja, dat ja, moment. Ja. En Trump zegt ook, of die zei ook: Van uh, ja, dat was, de, dat was de deal die. die toen werd besproken daar is wat meer uh, tegemoetkoming geweest. En dat, dat, daaruit is dit naar voren gekomen. Ja, ja, en het was allemaal spontaan, want er stond een derde stoel en die derde stoel is weggehaald. Het allemaal van hier Lul verhalen. Hey. Weet je. Oh, ja. <laughs> je denkt, ja, oké, okay, die derde schoen, is bewijs. Ja. Misschien hebben ze eerst gemat. En, dat ze daarvan, en nou gaan jullie braaf tegenover elkaar zitten. Jullie ja. gaan het uitpraten. gaan ja. ja. uitpraten ja. gewoon. En niemand gaat erbij jullie Met z'n tweeën ja. moeten we het oplossen. Ja, ja, ja. ja, ja, ja, ja. ja, ja. Nou, ze hebben het opgelost. Kijk, uh, uh, Rusland krijgt ze zin en Amerika krijgt er zin en Oekraïne. Ja, kom op, zeg. Hou dan maar op het zeuren. Wegwezen. Dus, wat zit jij te lezen? Ja, er is een uh, jongen, uh, of een jongen, een man, cool ja. uit Amsterdam. Die is viraal gegaan op TikTok. Want er was een video waarin hij een emmertje vol water over een wildplasser voor zijn deur gooit. <laughs> die is inmiddels al zes miljoen <laughs> keer bekeken. Sorry. Hij zegt, ik ben een soort waterspuur geworden. Ja? En hij uh, had echt, uh, was het zo zat, want uh, eigenlijk Koningsdag, altijd die wildplassers... Dus hij is naar actie gekomen, want er stond een champagne met een fles erin. Ik heb die fles eruit gehaald en toen het water, toen het water dat erin zat, omgekiept. En dat is gewoon over de jongen. En nou, die jongen die was uh, verbaasd. En uh, hij heeft die, dit hele trucje wel een keer of vijf moeten herhalen die dag. Oké. Okay. Op eentje, nou, die was heel erg boos. Ik kwam naar boven gelopen en toen ben ik gewoon naar binnen gegaan de deur dicht gedaan. En toen ging hij wel weer weg. Maar die andere die uh, boden excuus aan. En er kwam zelf nog eentje een biertje brengen. Hé, hey. oh. dus hij, uh, hij heeft het gemaakt ook gehad. Maar ja. het stinkt wel daar. Hij zegt, nou ja, weet je, even een flesje bleekwater doet wonderen. Dat bleek in de, het emmertje kunnen doen. Het, het bleek in het emmertje, dat doen ze hier toch. In Sanford uh, kopen ze, toch een bleekwater. Dat is ja, het verhaal. Ja, ja, ja. Dus, Het is leuk op leren. gereageerd. Maar het was ook mooi weer, dus dan kan je het ook wel hebben natuurlijk als wildplassen. Ja. Denkt, nou ja, goed. Het is geen urine. Wat ik zelf nou hier neergooi is gewoon water. Lekker even koelen. Ja, ja, ja. Dus uh, nou ja, het ja, is wel gekkigheid. Ja, je, ja, Je zou water met bleek erin kunnen doen. Hè, en dan zijn gelijk hun kleding uh, verknald. Mm. Limonade dacht ik zo. Maar ja, daar krijg je straks weer een bond voor. Nee, maar de limonade trekt ook allerlei ongedierte aan. Dat is wel leuk. Uh, <laughs> ja, de mieren zijn er weer. Hè? Geen erg zitten. Dat klopt yeah. er allemaal overheen. Ja goed, heel veel mensen hebben er wel toch wel een aardig centje aan verdiend. Hè, om een uh, toilet open te stellen voor het publiek. Oh, dat dus, gebeurt wel. Ja, er zijn echt mensen die hebben wel duizend euro hè? gekocht. Verdiend ja. met het openstellen van een toilet langs de gracht oh, oh ja. en die vraagt dan een euro of zo ja een eurotje ja dus nee. dat is wel leuk nee. ja je ja, ja. ja. kan het kwijt zijn ook maar er staan toch ook wel veel uh, urinoirs en dicties overal maar voor man is dat makkelijk ja. voor vrouw is het wat onhandiger moet toch echt een, als je daar een uitdaging voor hebt als vrouw in een dictie ja hoor uh, ja ja je, dus je moet dan niet gaan zitten vrouw verhang zo een beetje zo ja ik heb hem Nee toch niet hele broek nat ja, ja, dat gebeurt. Als je daar een uitvinding voor hebt, dan heb je echt wel mijn groot geld ah, Je hebt in, die uit voor vrouwen, maar ik had er toen eentje gekocht. Yeah? En toen denk ik, was ik bij mijn vriend ik van ik ga het even proberen daar bij zijn wc. Yeah? En werd die tuit, nou mooi dat mijn hele broek onder de zijk zat. Dan moest ik mijn broek weer wassen, weet je wel. Ah. Dat, dat, dat is het niet, weet je wel. Maar je kan bijna beter zo'n uh, bakje waar ooit uh, Vla in gezeten heeft, weet je wel. Zo'n... Yeah? Uh, of die, uh, die kwark, ja? dat je die hebt. En dan kan je die kan je wel makkelijk onderhouden. Weet je Ik wel. kan me ooit herinneren dat mijn dochter. ooit moesten we daar urine van opvangen. Uh, voor een blaasontsteking of zoiets. En dan had je een soort iets wat je dan op de, op de vagina kon plakken. Weet je wel, in plaats van het had natuurlijk nog een luier. Dus dat is een beetje. En dat kon je erop plakken. En dan, ja, dan kon je daar in plassen. Dan, ja, sowieso, dat is de oplossing. Oh, toen was er nog heel klein. Dus was het nog heel klein. Oh, ja, en uiteindelijk, zeg maar... Uh, ja, dat, dat je denkt, van, nou, die, die kopen dan een festival. En dan plak je die gewoon eroverheen. Moet je ja. wel even scheren, anders doet het niet. Ja. En dan, dan plak je dat erover. En je denkt, nou kan je er gewoon een paar uurtjes... Uh, en dan maak je hey, hem heel ja, lang en dan kan je een beetje als uh, Dan, dan, dan, dan je zo de laat je zo'n broekspijp hangen en <laughs> zo. En je denkt, van nou wordt hier wel wat vol. Oh ja, dan doe je vier broekspijp naar beneden. En dan heb je gewoon een loopje. En dan, uh, ja, dan moet je oh wel één ja. keer lostrekken. Want dat is het dus pijnlijk, denk ik. Ja. Nou goed, zoveel tips voor de festivals <laughs> aankomend aankomt jaar. Voor de vrouwen. De plas uit is geen ja. succes, maar dit misschien wel. Zou op na negen uur alweer. Nieuwe band, nou nee, nieuwe CD van een oude band, Mitch. Gelegenheidsband Roman Solters.